Wij beginnen de les van zoger 82 pagina dit zijn. 9 zijn 7, samen het 16. De rechterkolom. Onderaan de nieuwe linie de regel 37. Hij vertelde ons aan het einde van de vorige les dat uh, over de toestand van Gadlut Alef. Dus dat betekent dat alles is in één één, zo één hokje omhoog gegaan. En dat betekent ook dat de Malchut steeg, steeg op op de plaats van de de nuwaf van. Iedereen ziet het plaatje voor zichzelf. Dat is de tekening die wij hadden van 7, de tekening van de les 77-78. Zeg goed dat je hebt, maar goed, ik kan het ook uit je hoofd. Probeer dat in je hoofd dat te hebben. Dus, wat was het vroeger? Eerst een normale toestand van kleine toestand, gewone toestand. Dan bij de Arigampin, onder de borst van de Arigampin, ja, onder de borst van de riechampin stond Jisoot, <coughs> ja Yersud, Tussen de beklede Jisoot vanaf de borst tot de tabur. Ja, en onder de tabur was de, de, de uh, beklede de riechampin beklede zoon, de riechampin de, deze schermen moet je echt goed, goed uit het hoofd hebben. Dan is het, weet je dat, hoe, dat, hoe dat zit in elkaar. Nou, nu, na één verschuiving omhoog, vanwege die man, kwam de Iersuit te staat nu boven de gasee, de, boven, de, de boven de borst van Arigampin. Ari dus op de plaats van waar de Abouhima stonden. Ja? En Abouhima staat nu in, de, in het hoofd van Arigampin. Ja? En, want alles verschuift direct, alles verschuift tegelijkertijd. Nou, dan is het, de zon is ook opgestegen naar de plaats van Jersut. Ja? Hij, Ziran Pin, die steeg naar de plaats van het mannelijke van Jersut. Dus van de rechts van Rechts Jersut betekent ook twee: Israël Sabbath, dat is dan de, het mannelijke gedeelte van Jersut. En Tvona Tvona. Betekent ook zoiets van, als, uh, begrepen, maar dan, innerlijk begrepen, het innerlijke begrepen, tvuna. Dus, en de noekwa, die steeg op naar de plaats van, de vrouwelijke gedeelte van de hier, van de hier stond, ja, dus links. De noekwa is altijd, hangt aan, de, aan links, normaal. Dus, de zon, kwam nu te staan, boven de tabor, ja. Boven de tabor. iedereen ziet het boven de tabor. Maar dan onder de gazé, Onder de borst. Ja, de op de plaats van hier. De op, de op het borst staat uh, het gedeelte. Het derde gedeelte van de les. Waar we verder zullen gaan met het correctieproces van Gamdin. Ja, dan... Het uh, belangrijkste komt dan aan het einde van de les, dus iedereen blijft tot het einde van de les. En daar komt het echt nieuw. Vandaag, vandaag gaan we dat echt uitwerken. Verder gaan we dat mee brengen. Dus de vorige keer was alleen maar even een beginnetje. Nee, nu nee, Moet je eerst, eerst moet je de zoger proeven. En dan, dan komen we, dan, dan hebben we dat de voorbereiding daarvoor wat nodig is. En dan kunnen we ook verder dat door, doorkouwen. Dat is niet zo... Dus... Ja, duidelijk. Dus die Malgoed staat nu tussen de taboer en, en de borst. Die Malgoed. Die Malgoed, die Ma heet nu. Ja? Die Ma, die hem Ma heet. Waarom? Omdat alles kwam naar haar toe en toch heet ze Ma. En dan heet ze dan Ma. De, de wijzen hadden gezegd: lees niet Ma, maar lees Mea. honderd. Ja, dus moet je dan Alef nog daarbij doen. Tussen hen. En dan wordt het Mea. Dus honderd. 100. En waarom het het allemaal is? Dus als, aan de ene kant is zij dan honderd. Ze heeft alles ontvangen. Ja, we hebben gezegd, alles heeft ze ontvangen. En zij heet ook honderd, honderd zegeningen. Nou, waarom heet ze nog ma? Waarom is het nog staat? Waarom betekent dat? Ma betekent wat? Dus zij staat voor het. Er, er is daar bij haar nog een vraagstelling. Vraagstelling betekent tekort. Nog geen... Gadlood echt de volle Gadlood is. Ja? Waar vraag is. Dus zij staat nu op de plaats van Jirsut. Uh, en Jirsut, we hebben geen Jirsut. Jirsut was de plaats van mij, Wie? Zij staat nu op de plaats van wie? Wie? En Jirsut uh, was ook toen nog onderhevig aan de vraag. Betekent Jirsut was ook toen in een kleine toestand. Dat is de, de, de taal van de zoger, Dat het kort is. Dan is het mij of ma dat is een beetje wat we hebben geleerd. En hij had ons verteld dat nu de Malchut staat op de plaats van Jirsut, ja, op het vrouwelijke, de vrouwelijke plaats van Jirsut, dan heet ze Mea 100. Waarom? Omdat Jirsut is Bina. En Bina zijn honderden, dan heet ze ook honderd. Ja. Waarom? Uh, Malchut is, die, is enkelingen, ja enkel, eh, van 1 tot 10. Jersu, Zeran Pien is tien talen. Qua krachten. Eigenlijk. Want die is tien maal meer dan Nukwa. De Bina is tien maal meer dan de Zeran de... Ja, et cetera. Dus dat is wat we hebben een beetje geleerd de vorige keer. Erg belangrijk. Nu even. Zag hij doet het erg vriendelijk voor ons. En alles is duidelijk hoe je ons vertelt. 37 Amnam mitzadach her Doma hanukwa Rak 38 Lepchenat mi De kaima leshila de haino, mamash, 39. Legam reik mo, haju, ha miterem, aliyad, Mahaman 40. We ham shakhad, ha Punt. 37. Amnam, echter, mitzadagher aan de andere kant. Van de andere kant. Doma hanukwa leek nukwa rak, 38 levgenat, mi leek alleen maar, slechts op het aspect van mi. Ja, mi was het eerste. De kaimale shela die onderhevig is aan de vraag. Ja, mi betekent ook wie. De haino dat wil zeggen. Maar dat daadwerkelijk, 29. 30. Legaam reik hajou. Net zo precies, zoals de yirsud waren miterem, 39 in het midden, miterem haalat man al voor het opstegen van man. 40. Waam shahata mogin en het aantrekken van de morgen. Herinner je nog, ja, dat yirsud stond, ja, stond, daar waar yirsud stond. En en het eerste was toen mij, hebben we geleerd, wie. Zo staat daar nu de nukwa op die plaats. 40. wehu hoe halba de halbashata, het 41, makom, ha, eerste, de katnut. En ga direct vertalen dat, stukje bij stukje, tot de koma. wehu en dat komt om de reden vanwege halbashata haar. Bekleding. Van omhullen, kan je zeggen. Het 41. Makom ha jirsut, de katnut. Van haar omhullen, of bekleden. Van de plaats van jirsut, van Katnut. Ja, de jirsut in Katnut stond op deze plaats. Ja, Dus tussen de, tussen de, ja, de tabur ja, en de borst. En nu staat ze op dezelfde plaats. En wij weten dat de wetten... Dat als een lagere komt op de plaats van de hogere, dan wordt die als hogere. Dus zij staat nu, Nukwa die ma is geworden. Zij staat op de plaats van de Yishtut, waar Yishtut vroeger stond. En niets verdwijnt in het feestelijke, ja of niet? Yishtut staat nu waar? In de plaats, op de plaats van Abu Yima. Maar hij blijft ook staan, want erg goed, kijk, let op. Maar hij blijft ook nog hier zo staan, op dezelfde plaats, op zijn eigen plaats. Eigenlijk zijn opkomen naar Abouhima, Het is erg belangrijk, omdat dit echt, is het geestelijke. Dat hij blijft op zijn eigen plaats, maar nu extra wat kwam door de man, extra wat hij kreeg nu door de man, dat hij kan nu, op, dat extra kan hij opstegen naar Yima. Maar hij blijft op zijn plaats, roestvast, vast. dat is het blijft daar staan. Ja, rotsvast, blijft daar staan. Duidelijk. Dus, dan nu komt die noekwa daarop, op deze plaats. En zij wordt net als, dat eh, is ook weer de toegevoegde plaats van de noekwa. Zij blijft ook op haar eigen plaats staan, onder de tabo. Ook bij alle onze correcties, niets eh, verdwijnt van wat wij, wat, wij, wat wij eerder hebben gedaan. Alleen wij gaan steeds hoger. Kunnen wij hogere dimensies ook uh, erbij voegen. Maar van, de la van wat er vroeger was, altijd blijft bestaan. Altijd blijft het bestaan. Alleen dat wordt gecorrigeerd nog steeds. Um, dus, veertig na de punt. We hoe met de amal bachata, dat hebben we gezegd. En dat komt omdat zij omhult de op de, de plaats, waar de hier stond, in zijn katnut, toestand van katnut, van zijn kor, van katnot, betekent ook de toestand, waar de vraag gesteld kan worden, de kort. De heinu mihachaze adet, de eerste regel, de, re, de linker kolom, adet abor de pin, dat wil zeggen, vanaf de borst tot de tabor van de pin. Daar staat ze, we named set, or lemata mi parsa twee shibago, shibagoi, meohi, de And we find in this, nimt and it like this. That they start, dus is a new lemata mi parsa onder de parsa ze twei shibagoi, meohi, de arihan pin, di inet mide van het inwendige in van Arihan dus die uh, in de borst is, van Arihan En zij is onder, onder yeah? de, de, de parsa van Jesu. Dus onder de borst staat zij dan. Kijk, wat he, waar hij nu naartoe brengt ons, is dat Rabbi Lazar had gezegd dat zij heeft alles nu ontvangen. Zij is nu mag geworden. Alles nu kan ontvangen. En toch zegt Rabbi Elazar dat, wat, wat is, wat, ja, maar wat, wat valt het te, te begrijpen? Ja? Is, is, het is net zoals, zoals, zoals van tevoren, zoals, zoals voorheen. Het zo. dat, dat er, hij zegt zo dat het, er valt nog niets te begrijpen. Daarom nu gaat hij ons dat, dat uitleggen, hoe dat komt, wat is de bedoeling daarvan? Dan gaat je ons een beetje bij, want zij is nu opgestegen naar de plaats, de Nukwa, naar de plaats van Jirsut, ja. Waar de Jirsut stond daarvoor. En nu gaat je ons verder vertellen, waar is dat het? Dat is dan tussen de Tabor en de borst van de arie pin Ja, uh, daar staat zij. Dus tussen, uh, onder de Parsa van arie -Hanpin. Shibhihinaat, Harat, roos de Het dat dit aspect van het schijnen van het hoofd van de 3, niet in le malami parsa dat eindigt a boven de parsa, deze parsa. Dus dat licht, het schijnen van het hoofd, en daar zit de daar zit het licht van Gaya. Duidelijk. Dus het schijnen van het hoofd eindigt bij de parsa. Heel? Bij de parsa van Arichanpien. Waar staat nu de nuqua Onder de parsa. Aan de ene kant, zij is wel gestegen. Zie je dat? Zij is wel gestegen van onder de boven bo naar boven de tabur Tussen de tabur en de, en de, en de uh, borst. Ah, maar aan de andere kant is het nog niet zo ver. Het, is niet boven de, het licht eindigt. Het licht Gaia eindigt bij de borst en niet onder de borst. Dus zij is nog steeds onderhevig naar de vr naar vraag. Ja? Zij heeft nog steeds tekort. Dat betekent dat alleen gadlut alef. ze heeft alleen maar de eerste gadloot. Ok. Uh, kanaal zoals boven gezegd werd. Vier. naar de na de comma na en naar de. Na de we all kennen zo lo hirvicha vajf hanukwa et hamochen verrosht arichan En we al kennen daarom mifchina zo uit dit aspekt lo hirvicha hanukwa, de had niet verworfen et hamochen verrosht arichan pin die en het hoofd van Arikantin, is nog niet in het hoofd. Het hoofd is van pins, eigenlijk tot de borst, ja? van over de borst en omhoog. En zij staat eronder. Zij kan nog het licht ga niet ontvangen. Zij is nu net als Jirsut als zeven onderste van de Bina. Dus zij kan ook dus licht nef, ne kan ze wel ontvangen. Nu, omdat zij staat nu, ze is Gadloed. Is Gadloed wel, want is nieuw. Verbonden met de ja. En staat in, in de staat in het hoofd. Dan hebben ze wel nu het licht van Neshama. Maar het licht ga je nog niet. Eh? Nee, zij wel nu. Maar de Nukwa niet. De Nukwa staat, staat nu onder de Chazé. En onder de Chazé is... Eh, tot de loopt het rosh het hoofd. Of het licht van het hoofd. En ze kan nog niet ontvangen. Ja? Daarom is het nog iets onbreekt haar, dat is dan de kwestie, daarom zegt de uh, Rabi Rab Lazar, dat dit nog steeds, ze is nog steeds niet, als het ware, valt nog niet te bevatten daar iets. We zo zien verder. Shekol haalat, zes haman, laze. Dus zij is nog, ze ontwacht nog steeds geen morgen en het hoofd die nu kwa, shekol haalat haman, haju, laze. Dat al het opstegen van man was daarvoor. Ja, dat was de hele bedoeling van de man. Om ja, man opstegen, doen op, doen opsteken, om, ja, om, om het licht van Gaia te ontvangen. Ja, want het licht van Gaia brengt het leven. Brengt, gaat de, het aanzuigen van klepot. Wat dood veroorzaakt. Die gaat neutraliseren. Daarom, daarom waarom hebben we die man nodig. We doen het man omhoog. ...om ons weer te zuiveren, ja, kracht ons te ge om ons kracht te geven, etcetera. En dat was niet bereikt daarmee, dus zij steeg een graadje omhoog... ...en nog steeds, nog steeds zit zij onder het licht van Gaia. We hakoel satim, kewakadmita, ke miterem zeven, ja We ...we hakoel satim, kewakadmita, hij zegt, en alles is... Verborgen net zoals daarvoor, zoals, zoals Rabbi, Rabbi, Rabbi Elazar had gezegd. Kimiterum halat man, hij geeft het toevoegd toe. Kimiterum halat man, zoals het voor het opstegen van man. Zeven am nam, achered, echter aan de andere kant. Haré, herwiha, ach, tanuqwa, bhinaat ima. De Nukwa heeft toch wel uh, uh, verkregen, verkregen, gewonnen. Het aspect van ima. <coughs> ima heeft ze wel verkregen. En ima is uh, ki al-talema kom, jissud, want zij steeg naar de plaats van jissud. Maar jissud, kijk, hij noemt het ima. Waarom? het vrouwelijke gedeelte überhaupt uh, Jissood heet Ima als, als het was Ima ma moeder maar bestaat dus Abba of jima. en Jissood vaak wordt gezegd Ima Ari zegt ook altijd in heb zegt dit het Ima maar in werkelijkheid is dat heet het preciezer is te zeggen preciezer is het Tfuna Tfuna ja waarom omdat zij staat nu op de plaats op de in de op de linker plaats, linker plaats van Yisroth ja is Israel Saba, Ode, -Saba Ode, Ode Israel is rechts mannelijke en vrouwelijke heet Tuna. ja dus net zoals Abba Ima heeft maar Abba is mannelijk en Ima is vrouwelijk zo is het ook in Yisroth is Israël Saba oud Saba betekent oud oud Israël is rechts en Tuna is links dus zij staat eigenlijk op de plaats van de Tuna. Maar je kan het zeggen, Ima. Nou, dat zie je. Alleen, dat kan je ook, om niet te verwarren Met de Ima. omdat Inderdaad, het heet Ima. En hoe heet het de Ima van Abawahima? Hoe heet zij? Ima Ila. Ima Ila'a. De hogere Ima. Oké? Okay? Dus Ima van uh, Abawahima, die heet hoge Ima. Hoger Ima. En deze heet gewoon Ima. Of Tfuna. That she nekrai ima, dat start heet ima, zei staat, was staat op de plaats van Yersud, and that heet ima, she ze sod, she naastaba sod, meya brachot kanal, dat dat is het geheim, of this, de geheim, dat zei is geworden tot 100 zeicheningen, ja, yeah? so as boven sicht, ja, ze staat nu op de plaats van de ima, en ima is 100, bina is 100. Dan daarom is zij ook heet, heet, heet honderd. Ze verkrijgt nu de noekwa op, op de plaats van de ima Die verkrijgt honderd, ja, honderd, honderd zegeningen. Dan weten wij we wat honderd zegeningen zijn. De koning David heeft dat uh, vanaf de koning David is het ingevoerd. Ja, de koning David heeft het ingevoerd dat men de hele dag, men, dat, men, oh, een, dat men per dag de honderd zegeningen moet zeggen. Ja, waarom? Het is zo dat in het, per dag zijn er, als het ware, ten aanzien van die honderd zegeningen, per dag zijn er 98, uh, tegenover is klala, is vervloekingen, verwensingen. Per dag zitten wel 98 verwensingen in de dag. Wat betekent verwensingen? De linkerkant, zegeningen en de andere kant. Dus als een mens die zegeningen uitspreekt, natuurlijk moet je dat uitspreken niet gewoon met, met woorden, maar met, met, met overga, overgave, dan ga je dan per dag, zeg je dan 198, zijn er verwensingen. Als een mens niet zegt, betekent niet zichzelf inricht daarvoor, dan kom je in min. Elke dag kom je de mensen min en min en min en dan wordt hij dan. Gewoon als stuk vlees langzaam hangt. Zo gaat de mens afsterven. Dan komen bij hem ook allerlei dementies en allerlei andere dingen. Alleen, tot, alleen door het feit dat de mens uh, elke dag uh, meer vervloekingen had, meer verwensingen had geïncasseerd en niet het positieve had uh, uh, opgewekt. Daarom wordt het honderd zegeningen worden, uh, de mens moet uh, zeggen. Denk je dat ik dat zeg? Natuurlijk niet. Maar ik doe het op een andere manier. Ik doe het door leren. Ja, Eén passage van Zoger weegt meer dan, dan, dan, honderd, dan honderd zegeningen. Eén passage van Zoger heeft meer, heeft meer kracht qua essentie. Qua dan al die zegeningen die, men, die het volk moet zeggen. Hij zei dat natuurlijk tegen het volk. Maar het is goed natuurlijk. En wat moeten ze zeggen? Echt, ze moeten dat echt fysiek dat zeggen. Dus wat betekent dat? Drie keer per dag een man, een man moet en man moet of mens moet uh, Amida zeggen, dus het staand gebed. Daar heb je al in elke heb je daar al negentien zegeningen. Ja, van elke gezegend is Abraham, uh, de schepper voor dat en dat. Dus in negentien zegeningen. Nou, ga je dat vermenigvuldigen met drie? Dan ben je al over de helft. Nou, dan heb je drie keer per dag moet je eten. In eten, na nou, het eten moet je ook zeggen dan... Uh, Birkat Amazon, uh, uh, uh, uh, uh, uh, voor, voor het eten. Oh, na nou, het eten moet je ook daar zeggen. Daar zit ook, zit ook veel wat... Er uh, zitten ook daar een aantal, ja. En een aantal zitten daar... Uh, als je dat helemaal uitgebreid doet, zo zit er ook zo'n stuk of twintig. Nou, heb je ook dan, heb je al... In ieder geval, heb je al zat. Ja? En dan moet je dan een appeltje eten. Als je een appeltje tussendoor eet, moet je over een appeltje zeggen. Ja? Ge gezegend is de schepper die uh, ja, de die, die, die, die vruchten van de bomen heeft gedaan. Als je een thee moet, je thee drinken. Hoeveel koffie drink je per dag? Nou, dan hoef je niet eens te eten. Ga je dat allemaal dekken met je koffie. Als je elke koffie je drinkt, dan heb je al honderd gehad. Ja of niet? Dan heb je honderd koffie per dag. Nee, nog niet. Oké, okay, dan moet je nog iets anders beter. Maar okay. dat is dan die nukwa, dat betekent dat de nukwa, wat doen we dan daarbij nu? Dat wij daarmee met die honderd zegeningen bewerkstelligen wij, dat wij die nukwa heffen op naar de plaats van de vrouwelijke kant van de jirsut. Dan maken wij haar, ja, wat maken wij daarmee? De nukwa is de wens om te ontvangen, ja of niet? Is dien. Wij heffen haar op naar de linkerkant, oké, okay, linkerkant natuurlijk, maar dan is het toch wel de bina, hier het is het bina. Dan gaan we haar verbinden met de bina. Dan gaan we dan dien met de, met de barmhartigheid te verbinden, daardoor, duidelijk, Daardoor wordt zij verbonden, de noekwa, die dan alle, niet, hij heeft niets van zichzelf, zij wordt verbonden met de bina. Dat is wat de mens doet als hij al die zegeningen uitspreekt. En ook al die gebeden uitspreekt. Per dag moeten mensen dat doen. Want de dag heeft ook in zich zijn eigen krachten. De dag. Dien en Dien en, en op de dag. Natuurlijk de geset regeert. Genade regeert. Maar er zit al wel. Vooral ochtends regeert de genade. Tot onge ongeveer half één uur. ongeveer. Tot één uur ongeveer heerst de geset. Daarna gaat de gesed afnemen. En gaan de genium toenemen. Het is ook een deel van de dag. Maar einde van de dag. Dan komen de genium. Ja, duidelijk? En daarom is het allemaal, allemaal nodig. Al die gebeden zijn allemaal nodig. Elf. Om ze neefhanim, elu amoch in adwak de gadluwt. En daarom worden deze morgen, dus deze morgen van die Nukwa, die staat nu op de plaats van Jirsund, zij worden nu geacht alleen maar als wak de gadluut. Wak betekent zes onderste van de gadluut. Dus zes tiende. Wak betekent dan zes tiende tienden. Zes tienden van de gadluut. Ja, dat zes van de gadluut is nog geen gadluut. Ja of niet? Is nog, het is nog... Uh, de helft, als het ware, van de gadlut, Wak de gadloot. Wak de gadloot. eigenlijk Betekent uh, dat, op en met andere woorden, is het, uh, op een, andere bete een andere woord daarvoor is gadlut alef. Dus, in de, in, of wak de gadloot. Wak betekent zes uiteinden. Of zeer een pin van gadlut kan je ook zeggen. Want wak is zeer een pin. Heidlijk. Qua krachten. Dus zes tienden van de gadlut heeft ze al dat betekent eerste gadluut. Deze ontvangt alleen maar neshama. Ne dat ne is al geweldig. En neshama is ook van het hoofd, ja of niet? Het licht van het hoofd. Neshama. Waarom? Keter, chokma en Bina, dat zijn de lichten. Of lichten ervan. Of yichida Chaya en neshama, ne -ne dat zijn de lichten van het hoofd. En het licht van het hoofd heet gar. Of ja, gadluut, die geven gadluut. Dus het minima, minimum van Gadlood heeft ze wel nu. Alleen maar die zestiende of neshama van Gadlut, Dat is niet genoeg. Want er is nodig nold, alleen de chaya van Gadlut Dat is, dat doorboort alles. Zoals we hebben geleerd eerder in de zogel. In het bij uh, OTIJ. Herinner je nog, we hebben geleerd netzanim, dat, dat die, aan dat die over die de tijd is gekomen voor de tijd is gekomen voor om de zondaren of de, dat, de boosdoenders te af te snijden van de wereld, ja, herinner je nog? En waarom waar, de zorger vraagt en waarom blijven zij? Waarom zijn zij toch gespaard? Ja, waarom zijn ze gered? En het was gezet, gezegd omdat vanwege die gaaien door dat licht Gaia door het aantrekken van licht Gaia kan men alle zonden kan men uh, als het ware dekken, kan men kan men voor van elke zonde zelfs de zonde, zoals Oger ons had, had verteld, zelfs de zonde van de, van de zonvloed ja, kan men door het aantrekken van Gaia wat betekent dan door, door de, het licht Gaia je kan uh, geen, geen, hoe zeg ik, geen klipoot kunnen het aan. De klipoot die verdwijnen uit het zicht van de mens. Als die de licht, het lichtgaa uh, aantrekt. Okay? Dat is het lichtgaa. En dat is eigenlijk, elke dag moet de mens dat beleven. Het is wel kort, het is flitsjes. Het is niet dat het aanhoudend kan, dat niet. Want is niet nooit kan niet aanhoudend zijn, Gadlood. Want steeds moet je meer, steeds, gadloot wordt gadloot. En dan is het net als een flitje, zo. En dan wordt het weer, weer hogere maakt gadloot bij de lagere. En dan en dan de hogere, die gaat weer tekort. Gaat weer klein, zich, weer in kleine toestand. Ja, die komt weer in een kleine toestand. Waarom? De, de onderste, wie de de, vraag, de, an, de aanvrager, die wordt, die krijgt gadloot. Ja, vanuit de hogere. En de hogere dan zodra die geeft aan, aan de lagere, dan, die dan laat je hem dan als het ware weer op, op, uh, op zijn eigen lot als het ware. En die andere, de, die andere die moet weer nieuw verder gaan daarmee. En dan gaat de, dan gaat de lagere die loot krijgt, die verkrijgt dan weer zin om iets hogers te ervaren. Dan voelt hij weer zichzelf klein. Op die manier groeit ja? verder. Daarom is het ook belangrijk als je, als je, als je gadloot ervaart, om dat niet direct te, te verbruiken. Ja? Direct net zoals iemand die ontvangt een salaris en die gaat direct ah, vieren. Dat, hè, de vieren, dat, klaar, het is het, waar is, waar is mijn geld en alles. Ja, het, de hogere toestand, de gadloot moet je aanzetten, direct moet je aanzetten voor de volgende elan. elan direct. Dus niet verbruiken, maar als het ware op de rekening zetten. Iets daarvan proeven natuurlijk, een beetje proeven daar. Dat jij, ja, dat jij ook jouw, jouw uh, slechterik laat een beetje iets geeft daarvan. Ja, van elke doet, geef hem ook een bordje. Zo. En ga verder. Hè? Op die manier ga je opbouwen. Uh, hij zegt... U ze en daarom, zegt die nog kereelov. Niefhaniem loa mochen, deze mochen die heeten alleen maar aspect wak de godluid de zestiende van de godluid. Die loo tuhail lekabelp hinat roos de godluid, want zij kan niet. ontvangen het aspect van hoofd het hoofd van de godluid. Kijk, de grote toestand heeft ook twee. Ja, de hoge toestand heeft ook. Katnoot de gadloot, oftewel waak de gadnoot, ja, dus heeft alleen maar zes, tot de parsa naar, van beneden. Onder, onder de parsa, dat heet, is heeft gadloot, dat betekent dan alleen maar zes tiende, ja, of katnoot of, van de gadloot. En dan als het nog een hoofd boven de parsa verkrijgt gadloot, dan is het gadloot de gadloot, dan is het echt, echt de gadloot. Betekent het licht 13 na de kuma. Legiotaniem mata mi parsa de chazede arichanpien. Waarom ze heeft ze nog dat niet? Legiotaniem mata mi parsa anhezien ze die nuqua die nu staat in de jirsut op de plaats van de jirsut van katnut ja? Op de plaats, mijn toevoeging even, op de plaats van tussen de tabur en de borst van Arigampin, dat zij bevindt zich dan onder de parsa, de gazé van Arigampin, dus onder de parsa van de gazé van, de borst van Arigampin. Dus de tekening 77, 88, erg goed, Bestuderen die plaatsing, hoe dat, hoe dat in elkaar zit, dat jij ziet hoe dat goed uit de hoofd, uh, die verhoudingen van het hoofd, ja, et cetera, et van kanaal zoals boven gezegd werd aval mid mid midargata ata shava chmo 15 hairsud baet heyto Bifkinadvak Mar maar haar New nieuw staat gelijk aan die van Jirsut vijftien. In de tijd, ba tijd, baat, nee, baat, ne, hejoto, befinat, pfinat wak. In de tijd, van de tijd, toen die Jirsut was in het aspect van wak. Wak betekent alleen maar zes tiende, ja? van, van, van de traptrede. Dus, omdat zij staat nu op de plaats van Jirsut, waar de Jirsut daarvoor stond. En Jirsut stond daarvoor, daar op zijn eigen plaats van de Katnud. En Katnud had de, de toestand van Wak. Dus zes, Wak is uh, Wack, so zes, I, zes uitende. Of, of de helft. niets meer dan de helft. De Ainu, zestien ten meterem, heilat man, dat wil zeggen, de Jirsut van voor het Opstegen van de man die stond daar tussen de taboer en de borst van Arikan Pin. Als omhulsel natuurlijk, niet direct erop. Shaya omed sha mihaze ade ad 17, a de Arikan Dat hij stond daar, de Yersut stond daar vanaf de haze, vanaf de borst, ad a de Arikan tot de taboer van Arihampin is En nu staat de vnukwa. Je zee, zeventienna de punt. gadlut, gdolabi shvilla nukwa. Dat dat is uiteraard uh, een grote gadlut. Voor de nukwa. Ja, ze is natuurlijk is een geweldige vooruitgang van de nukwa. ela shehi wak de gadlut. Maar dat dat is wak de gadlut. Dus een zestiende van de gadlut. E hoofd is er niet. Dus alleen onder de parsa, maar het hoofd van de gadlut is er niet. Ja, kijk, moet je zo zien. gadlut bestaat uit tien sferot, ja Mochin bestaat ook uit tien sferot. Alles bestaat uit tien sferot. Dus mochin licht bestaat ook uit tien sferot. Dus dan verkrijg zij die mochin alleen maar zestiende, zestiende onderste, zes onderste tienden van het van die mochin. Maar de bovenste Keterchochmaabina niet. Eigenlijk. Hoofd het hoofd van de gadloot niet. Aval ode nechentien. Haser Garde Mar Maar er ontbreekt nog de gardus Dus die drie eerste van de gadloot. Bij die nukwa. Was Nikra gadlut, bet. En het befatten van de gar van de gadloot. Van het drie eerste. Gar gewoon onthaal. Dat. En het bevatten van de gar van de Gadlud, van de grote toestand. Nikra Gadlud bed heet Gadlud bed de tweede Gadlud. Oh, dat is de volmaaktheid. Shel Hanukwa, van de nukva. We zee je het bijerle halan. En dat zal uitgelegd worden verder bij maar in, de uit, in, de, in, de, in het artikel. Straks komt de volgende artikel over anderhalf pagina, of twee pagina's of zo. So. Komt dit een geweldig artikel, 21, Nivara ele de Eliahu? Er komt een artikel van wie, he, wie schiep dat van in die Eliahu? Van Eliahu zelf, van Eli. Hij heeft dat heeft heeft verteld aan, we zullen zien hoe dat, hoe dat... de echte van Eli komt, de bevatting van Eliahu, die aan de kabbalisten, de grote kabbalisten, werd onthuld. De grootste dingen, de grootste wijsheden. ...vaak werden onthuld door Eliyahu. Ook bij de voor de komst van de Mashiach... ...zal ook Eli komen, Eliyahu, de kracht van Eli, ...en zij zal dan voorbereiden het volk... ...voor het ontvangen voor, het, voor de komst van de, van de Mashiach. En dat is ook, we zien het ook in de Zoger dat ook... ...dat regelmatig, dat nu en dan... Uh, ...de Eliyahu die verschijnt aan, uh, aan zeer grote kabbalisten... Om hem dat uit te leggen. Ook aan Moshe, we zullen dat ook in Zogar leren. Ook de hele leer van de Kabbalah, wat Ari heeft ontvangen, was van Eliyahu. Hij heeft, Eliyahu heeft hem uh, gegeven. Dus hij had zichzelf ges, uh, hoe dat, geschikt gemaakt. Hij kwam, hoe kan dat? Een grote Kabbalist, wat doet hij dan? Hij bereikt het niveau. Die is, uh, waarop de kracht van die Eliahu kon hem bereiken. alles, de hele bedoeling is om jezelf op de juiste golflengte te. Uh, op welke golflengte je kan jezelf uh, doen uh, opheffen. Daar kan je, van dat, of van dat niveau, kan je dan de stralingen ontvangen. Eigenlijk, alles is een kwestie van stralingen. Dus de mens kan zichzelf, en natuurlijk moet de mens natuurlijk dat waardig worden, op een of andere manier moet je dat. Maar het is altijd werk aan zichzelf. Niet, niet goden doen dat, niemand doet het voor jou. Doe jij dat consequent? Niemand kan, niemand kan, daar, uh, niemand kan daar opboksen om jou uh, ervan af te houden. Uh, maar dat over, dus, over de gadlut bed zegt hij ons, zullen we leren uh, in het volgende artikel. of twee pagina's of zo. Maar wij zijn nu nog steeds hier in de gadlut alef. Ja? En nu gaat hij verder. 22. Atata, Kavanata, Zogar, truma Hanal, Bebet, Atamim, shomer En nu zal je begrepen. Goed, zal je goed begrepen. De zin, wat betekent de zin van de zoger, wat de zoger had verteld, in de trauma, in het hoofdstuk trauma heet het. Hoe vertaal je het trauma? Het is wat je doneert. Ja, donatie. Trauma is donatie. Donatie aan de schepper. En kijk nou hoe geweldig is in deze, in de hele getal, hoe dat heet, hoe, hoe dat aan het woord zelf, trauma. hè dat er romp, komt van het woord romp, van binnen, is verheven. Ja, ver, verheven zijn. En dat de eerste te, taf, geeft aan dat jij, het is, een, is een, de toekomstige vorm van jij. Dus, maak jezelf verheven. Verheef jezelf. Ver, dus iedereen ziet het, hè? dat het geven aan Hashem, geven voor het goede, is voor eigen verheving. True Verhef jezelf betekent. Uh, Oké, okay. even tussendoor. Handel, zoals boven gezegd werd, 23, Bebet zo Shomer in twee betekenissen in twee uh, uh, in, uh, in twee betekenissen zoals daar staat in de zogeheten Truma. Alma she nuqva Alma, ze kra, hanukwa, 24, bashema. Dus twee eh, redenen, waarom de nukwa heet in de naam ma. Mem hei. Let op. 24. Asher am, ha alef. mewaer ha 15. ailunim she hissige hanukwa. Hanikra mijja, brachot, 24. Asher beta ha alef. Waarbij van de eerste de eerste uh, dat reden daarvan is dat, Zohar, dat de zorg legt het uit dat de hogere mogen die de bereikte. Die heeten Mea Brachot, de honderd zegeningen. Ja, de zoger gaat ons uitleggen daar in de trouwba. Waarom heet ze dan uh, Ma en waarom is dat dan uh, waarom is dat de honderd zegeningen? Waarom de naam Ma heet honderd zegeningen? 26. She'al kenamru, namru al tikre Ma <tags> elama, <tags> <tags> Ma. <tags> dat <tags> daarom. Uh, hadden ze gezegd, de wijzen hadden gezegd, Aitjikra, ma, lees niet, me, ma, lees niet zoals het geschreven staat, mem he, maar, mea, maar, mea, zo moet je het lezen. En mea betekent honderd, het is dezelfde. We gaan Dat wil zeggen 27. Ali aliata lemakom yeshut bakoh e 28 weta okay. am o dat wil moghin oké ali de dat ali de aliata lema lemakom yeshut dat dorred opstegen uh, van de nuqua lemakom yeshut naar de plaats van yeshut bakoh e door de kracht van deze moghin dus door de kracht van deze mogen van het eerste gadlud steeg zij op naar ja En Jishsoud, wij weten dat is Bina. Ja? En Bina is honderden. En daarom is het honderd cijfer kreeg dan dezelfde zij kreeg dan de kracht van honderd zegeningen. 28. Wetaam bet Madagish Levaer. En de tweede reden van die naam waarom ze heet, de naam heeft ma, memhei. En de tweede reden, madigie is dat benadrukt, te benadrukt, om uit te leggen, asher, ah, kool ze dat, toch, kiewaan, met dat alles letterlijk, kiewaan schaalta, 29. Rakle makom ha Yisut Dat aangezien zij steeg alleen maar, steeg op alleen maar naar de plaats van Yisut van kat Dus Yisut van de vorige toestand, van de normale toestand. De haino beode 30. Shehaya kaimale shila. Dat wil zeggen, terwijl zij, de Yisut was, onderhevig. Onderhevig aan de vraag. En ook, ja, Shehu mi ha adatabur ada tabur. Dat dat is tussen de haze, tussen de borst, to, vanaf de borst tot de tabur van de Arikan Pin. gam, hamochin Dus ook de nu is nu, uh, onderhevig nu aan de vraag nog steeds. Betekent tekort heeft. Hare gamma mag de nukwa, daarom zeg die, ook de magen van de nukwa nu, wanneer wij nu staat op de plaats van jisoot, domim, legam reikamogu, leiken helemaal uh, als die van de Tredwien der we naset gamma nukwa, die en word ook de nukwa komt in in het aspect van dat ook de noek van je wordt onderhevig aan de vraagstelling. Betekent te kort. Shapirocho wak gar, en dat betekent dat zij heeft nu wak gar, alleen zes tienden van, euh, van, de, van alle mogen zonder gar, zonder hoofd. Dus alleen maar zes tienden, onderste zes tienden, maar het hoofd niet. Dus betekent, ze heeft zestienden van lichten van onderen. Maar, maar, die naziërentien helemaal goed van het lichten niet. Gar heet het. Eigenlijk is het uh, Gaia. Het licht Gaia. Elahirviyah. Nee, Elaharevah 34. Uh, Elaharevah amna. Nee. Ela amnam evach am nam. Ela har evach am Maar uh, dat is echter een grote, een zeer grote winst dat zij behaalt nu. <gadol> Mipnei shigu vak de abavim ayla'in omdat dit nu wat zij heeft nu. Dat is vak van de abavim af 35 ja. It is what is the yeshoot is is vak van van of niet. Yeshoot is what is broken. Yeshoot is het onderste gedeelte van de abovima. That is wak That is een pin van de abovima of dat zes onderste tiende ja of de zat we hebben zat van de abovima. Dus dat is what dat is wat zij had bereikt al. De heil wak vak de gadlut dat wil zeggen de vak van de Godlood. Dat is wat zij had bereikt. En dat is niet gering. We gaan gaan gaan. maar 36 HZ. En zo ook hier. In dit. In, deze, in dit artikel. Schau Waarbij hij zegt. In ons artikel. In dit wat wij nu leren. Uh, dat hij zegt. Hij is dus die Rabbi Lazar. Maia data. Maia data. Heer niet wat hij zei. Maia data. Ma me ma, fashpesh. Ja. Uh, hij zei. Rabbi Lazar. Rabbi Lazar zei. Oké. Okay, maar ze heeft het wel bereikt deze plaats. Maar wat valt het uh, te weten? Wat valt het nu te onderzoeken? En nu we Waarom is dat zo? So? Ja. Oma. Uh, et, et cetera. Hakol satim. 37. Kwekadmita, dat had je gezegd. Alles is verborgen, net zoals so so voorheen. Een hapirouz, shé kwekadmita, let op wat je ons vertelt. Dat that, that wat Rabbi Lazar zegt, dat kwekadmita, so so zoals het voorheen, zoals so het voorheen was, moeten we begrijpen. Kemoshe hanukwa heetame. Het is niet zo, so, moeten we begrijpen, dat. Dat wat ze zegt ons, dat net zoals daarvoor het geval was. Ja? Dat, dat de nuqua dat het zoals de Noekwa was, met hij laat man, voordat zijn man had op, op de date opkomen. Uh, op, uh, op, op ja? Het is niet zoals dat zij bleef dezelfde als voordat zij de man had, uh, had omhoog gebracht. Ja? Want zij staat toch wel nieuw. Niet onder de taboor, maar zij staat nu uh, boven de taboor. Dat betekent niet dat zij nog steeds gebleven is zoals zij was. Ela, let op, Ela, na de punt 39, Maar dat betekent, Dat net zo als Jezus was, alvorens de man werd, werd uh, omhoog gebracht. Yeah, that is that is what the Arabi Rabbi Elazar had uh, benadrukt. They say, yeah, that net mm also -hmm. therefore was under the Yesov. Taken dat dat the nuns in Fund Yesud, yeah. That the nuns in for the Yearsot, that they knew that the staat was start of the place Fan Yearsot, and yeah, so Yeshua there for us. so that Yesh should was that for stop. Het is, is niet moeilijk. Het is alleen steeds jezelf te oriënteren, steeds verlangen naar de zoger. En hier staat ergens geschreven in de in de ook in de zoger, ergens in Nassau, geloof ik me. In de hoofdstuk Nassau uh, staat geschreven dat er komt de tijd wanneer de wereld zal dat uh, is that wanneer de wereld zal overgaan van, de, van het ervaren van het leven naar de, de boom van goed en kwaad. Oversteken steken en oversteken naar de plaats van de boom des levens het chaim. Ja? En dat betekent dus de boom van goed en kwaad, dat is dan... Ja, waar is dat? Bria, dat is de hele wereld... leef daarvan, ja, of zelfs lager, maar... men ontvangt alleen daarvan... het schijnen. Terwijl de boom des levens die staat boven... dat is de zeer en pin, is de boom... de boom des levens is de zeer en pin van het siloet eigenlijk Daarvan dan moeten we ontvangen, maar men ontvangt... Uh, de... Nukwa, men ontvangt van... De, linkerkant van de noekwe. En nog, nog, en ook, ook nog de onreine kant daarvan. En daar staat dus dat, daar staat het, dat woord dat etschaïm staat, staat etschaïm, dat is de, van de boom de levens zal ontvangen worden. En in de boom de slevens, dat betekent daar geen verschillen, geen, uh, geen, sp twee spalt niet ja, kosher, niet kosher, uh, geoorloofd, niet geoorloofd... ja, dat is allemaal dat, de strijd tussen... De, kijk nou, de ene rabbi zegt dat... en de andere ze, de rabbi zegt dat... en gaan ze daar de hele discussies voeren... Dat. dat is ook allemaal goed... maar dat komt alleen omdat dit nog de tijd niet... zij, zij proeven alleen van de... boom van goed en kwaad... ja, daarom al die Russiën, allemaal met elkaar Russiën, etcetera, etcetera. maar zou dan de mensen... zou men de boom van, de, van het... van gaan proeven dan zou men, de, de, al die verschillen zou men opheffen. Men zou dan eenheid zien. En daar staat wel dat het de boom des levens staat het, en daar staat het Chaim, en dat is het boek van zo, het boekzoger. Dus nu, ja, dus, dan zie ik dan waar Ari heeft gehaald de naam van zijn boek, Chaim, de boom des levens. Dat die haal, haalde dat ook uit zoger. Eigenlijk. De zoger is etschijm, de boom des levens, de, de, de boom van het leven, dat is zoger. Dat is absoluut zo. Hier zit het leven, dat zit, dat is de kern van onze studie moet het zijn. De hele wereld vertikt dat, men, men vlucht dat, weet je, begrijp je waarom dat dit, de kracht is zo geweldig van de, van, de, hoe, hoe dichterbij kom je de, door de boom des levens. Dus de dus de, aan de ene kant trekt het aan, aan de andere kant is het natuurlijk daar bij de boom des levens, daar zitten vele, vele wachters, ja. Vele wachters die dan, als het ware, dien zitten, enorme dien. En je moet doorheen komen. En er, hoe, hoe dichter kom je, hoe zwaardere bewaking, hoe zwaardere beveiliging staat om binnen te komen. Want jij komt net zoals, het kan je dat vergelijken bij, bij een... een, een Grote koning ofzo. Nou, hoe kom je dichter bij de paleis? En dan heb je nog een paleis, wat, wat voor kleinere, worstjes. Ja? En dan zeg je. worsten, huh? Worsten, precies. Worstjes, precies iets anders. Vorsten, precies, vorsten, precies, vorsten. Inderdaad, <laughs> yeah, vorsten. Kleine vorsten, ja, <laughs> yeah, kleine vorsten. En dan kom je nog dichter. Hoe ho dichter kom je bij het paleis, hoe sterkere bewaking daar is. En dan gaan, jou, gaan ze jou dan. Uh, fouilleren, et cetera, et cetera. Zo so is het ook bij de, hoe komen, bij de boom des levens. Daarom kan je natuurlijk niemand het verweten, dat ze willen graag nog uh, met elkaar een beetje discussie gaan over dit, de ene zegt dat, de andere zegt dat. Het is allemaal dat. Maar de onthouder, dat, dat is de boom des levens. Dus het schaïm, eigenlijk is dat, dit boek, zo. Ja? Nee. Hm.